Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De schade na de zware zeebeving en daaropvolgende tsunami lijkt mee te vallen. In Japan, China en op Alaska waren waarschuwingen voor de hoge golven, maar die zijn weer ingetrokken. Ook op Hawaii valt het tot nu toe mee met de golven, al blijft het oppassen daar zegt de gouverneur. People have to really distinguish the waves we are accustomed to on the coast every day versus a tsunami. Uh, it's a different uh, beast altogether. Oprah Winfrey, die een villa heeft op Hawaii, heeft een privéweg daar opengesteld... ...om mensen te helpen die geëvacueerd zijn vanwege de tsunami. 100.000 Nederlanders hebben zichzelf een gokstop opgelegd, schrijft de krant Trouw vanmorgen. Ze hebben zich ingeschreven bij een speciaal register... ...waardoor ze worden geweigerd als ze een casino binnenstappen of online een gokje willen wagen. Volgens deze oud-gokverslaafden is zo'n register een goede stap, maar ook zeker geen garantie. Wat het nadeel is, als mensen echt veel gaan gokken, zijn ze veroordeeld tot de illegale aanbod. Dan gaan ze naar buitenlandse sites die in het buitenland bijvoorbeeld wel legaal zijn. Maar ja, god, het helpt wel. Zeker op het moment dat mensen staan ingeschreven in crux... dan moeten ze allerlei fratsen halen om wel te gaan gokken. Daarom is het volgens hem het beste om meer te doen als je verslaafd bent... zoals je aansluit bij een hulpgroep voor gokverslaafden. En Australische kinderen onder de 16 mogen straks niet meer op YouTube. De regering daar gaat strengere wetten invoeren om het mogelijk te maken. Premier Albanese wil met de maatregel iets doen... tegen roofzuchtige algoritmes op YouTube. We willen Australische parents en families weten... That we've got your back. We weten dat dit niet de enige oplossing is en er is meer te doen, maar het zal een verschil maken. Kinderen kunnen straks nog wel video's kijken, maar geen account meer aanmaken en daardoor kan YouTube geen gepersonaliseerde video's aanraden. Australië is het eerste land ter wereld met dit soort wetten. Heb ik het weer voor je? Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af en er is een heel klein beetje kans op een bui. Voor de rest blijft het droog en wordt het 19 tot 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Dat komt door een kapotte auto bij knooppunt Meer. De rechterrijstok is daar dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam bij Nieuw-Vennep door wegwerkzaamheden. De vertraging is daar 10 minuten. En door dat wegwerk staat er ook file op de A44 van Den Haag naar Amsterdam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 Welkom terug, luisteraars bij uur 3 van Thuivy. Zag de week door. Mensen die vroeg zijn ingehaakt, die weten het, ik heb de week al lang doorgezaagd. Ook in de derde uur weer lekker gaan we ouwe, lekkere muziek en uh, cabaret om half 12. We komen de zaterdag allemaal verzamelen in het park eh, in Haarlem... in het bolwerk in Haarlem, want dan neemt duifje mee het park in. Saturday in the park. Nee. Niet in Chicago, maar in Haarlem. Maar wel uh, gespeeld door Chicago. Saturday in the park... Ik heb je gedacht. Wist je niet, hè? Ik heb echt aan je gedacht. Nou, zulke gekke geluiden maak ik er niet bij. Maar ik heb echt aan je gedacht. I've been thinking about you. The London Beat. vijf minuten geprobeerd om het u duidelijk te maken dat ik aan goed gedacht heb, I've been thinking about you. Met een beetje hulp van de London Beat natuurlijk. go cool. Wat een strot heeft hij gedaan. Lady Gaga en uh, even een actueel werkje. Vond ik wel leuk. Even tussendoor. Wat een favoriete album van mij. Star is Born. Prachtige film ook trouwens. En uh, nou, ik hoop dat u er net zo van heeft genoten. <middels> dan weet je dat je thuis bent. Bij Duifje ben je altijd thuis hè. Duifje zegt de week door. Ben je altijd thuis. Als je nou weg bent. Ben je ben toch thuis. <middels>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 Dan langzaam aangaan En de verliefden Samen drinken Uiteen En Christian waren met I Go To Pieces. Nou, die ging al een tijdje terug hoor, die plaat. Niet te geloven, luisteraars. We gaan even terug naar de morgen. In the morning, when the moon is at its rest, you will find me at the time I love the best watching rainbows.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 is the morning of my life. In the morning. In the morning. Ja, de Beatrice is toen nog altijd in je leven tijdens het concert. Uh, One Night Only. Daar is ook een album van gemaakt en dat was dit nummer van In the Morning. Een helemaal liedje.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 Het is een heel klein herbe. Het mag geen naam hebben. Het heeft ook geen naam, trouwens. Een auberge. Dat heet herberg. Nou, dat staat erop. Auberge. Heeft van een Franse mevrouw, een aubergine. En dat is... Leuk mens, zeg. Leuk mens. En kopie kopie hoor. Tettie, tettie. Ja, ja, ja. Echte Française. En niet op de mondje gevallen, hoor. Ja, één keer is ze toevallig op de man. Toevallig... Ja, had ze zo'n dikke lip, hè. Ja. Toen zeg ik, uh, qu'est-ce que c'est ça? Toen zegt ze, je tombé sur le petite bouche. Ik ze, de... ze maar, qu'est-ce que c'est ça? Een roue, een roue, een roe, zegt ze. Ja, moet je Frans verspreken natuurlijk. Een losse roue hè. Maar, ja. Een roe, een roe, een hè? Een losse roue uh, ja. en, en, en, en, en dan was ze me gevallen en zo. Maar... Uh...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 Rijen, roep ik dat. En dan komt ze de kamer binnen en dan legt ze een eitje. En dat is. Wat? Dat is elke morgen. Chaque matin. Elke morgen legt ze een, een eitje. Een af. Ja, it, it, dat heet zo. Een af. Dat, dat, dat zij zeggen af, wij zeggen ei. Wist, wist je het niet? Wist je dat niet? Ja, ik wist het ook niet, moet maar... nee.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 Vind je het? Ja. Een kip. Het is niks. Een ei. Dat komt er zo hard uit, hè? Een ei. Een... Ja. Uh... Hoor je het verschil? Een... Uh... Het lijkt me ook voor de kip zelf. Lijkt het me... Vind je het? Het legt even makkelijker, dacht ik zo. En, Hé? Uh... <tie> <Huh>? een ei. <tie> als u nou moest leggen, als u nou zelf moest leggen, wat zou u liever leggen? En <tie> eh? <tie>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 Ik zeg ja, gaat hij gang maar. En uh, Ja, toen zei ze ik ben mevrouw de boer. Ik zeg, nou ik vind het goed. En uh, ja. Ik heeft niks of het nou mevrouw de boeren of dat het heeft verder niks te betekenen. Ik bedoel, of het nou mevrouw de boer is of mevrouw de stoer, kan me niet schelen wie het is. Ofzo. Of je zegt nou gewoon, ja, ik zit daar te eten of zo, nou ja, zit Toon Herman zei en nou en wat dan nog. Ik bedoel, dat blauwe kul of dat mevrouw de boer, of ik het binnen, dat ze hier naar binnen komt. Als zij als zit, natuurlijk zeg, ja, ik aan mij dat schelen of dat Als je, je zegt nou ja, flauwe onze, of mijn nou met truilen vlagen, dat ik dat nog binnen, en nou met draaien dan ik van mijn heide of het om, dan kunnen een pakken, dan wordt het regelen. Mevrouw, ik kom maar ze heeft wijde is ik zei maar draai de gommelen en dan geef met mijn het let. Ze moet het komt de gommelen open En ik ben schreeuw laatste en ik kan het rolen En dan een En ik weet niet, dan komen twee meiden en dan kloppen ze met de felicitatie. komt er kom te kijken en ik gekeken en ik ben paakje. Ik zeg, wat jij er ook mee in, dan zal ik met jou wel afrekken ik zeg, ja, de komen we over, ik Dit is is ja, ze heeft gekeken, strokelen, bril en het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 Watching the tide roll away. Mm. I'm sitting on a darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what ten people tell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 We zitten on het dak of bee wasting time Alt is Redding, dock of the Bay en had een hart van goud. Of Gold. Hij werd ook uh, toegezongen hè? door Neil Young. Of Gold, dan hebben we het natuurlijk over Mr. Neil Jong. Kijk op mijn klokje. Nou, ik heb nog zo'n 12 minuten te gaan. Even uh, dus kijken wat ik allemaal nog voor u tevoorschijn uh, kan toveren, luisteraars. Zullen we even een biertje nemen? Het bier is wel pittig.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 en zie haar langzaam roze bloot. Bier is beter, bier is best, bier is beter dan de rest. Bier is beter, bier is best, bier is beter dan de rest. De de jongens krassen op en voetbal voert de boel. Het is of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 Ik streel haar blote, zachte arm en krijg in ruil een laatste glas. Misschien is het morgen wel weer warm. En loop ik buiten zonder jou. Hier is bier is beter. Ja, luisteraars, uh, straks had uh, mijn collega Hans Wassenaar het weer overnemen. Het stokje. Uh, dan krijgt u nog meer lekkere muziek en actualiteit uit Zandvoort en omstreken. Uh, ik heb een gesprek gehad met een Russische spion. Echt waar, echt gebeurd. En hij uh, uh, heeft uh, besloten om voor mij speciaal een liedje te schrijven en dat ook te zingen. En heel goed gitaar te spelen. De Hunters, The Russian Spy and I. Men that's all my work. roadrunner, honey, the pretty things Ik neem u met het laatste nummer nog eventjes bij de hand En dan gaan we even naar de Rainbow Valley Dat lijkt me gezellig Ik neem afscheid van u, dit was Duifzaag de week door Ik ben de volgende week weer, als het goed is U kunt zo luisteren naar Hans Wassenaar En wat mij betreft, tot volgende week Hoi hoi